12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Den Haag bereidt zich voor op het bezuinigingsdebat. Ook in Den Haag. Het Sierra Leone-tribunaal. Oud-president Taylor van Liberia hoort rond deze tijd het vonnis. En rumoer rond een gedicht. Frank Mosch had het al over. Het Auschwitz-comité dreigt zelfs met een boycott van de dodenherdenking op de dam. Bewolking en buien. En bij die buien is kans op onweer. Temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht dan verdwijnen de buien en dan klaart het op. Morgen is het weer bewolkt, maar wel droog. Zaterdag ook bewolkt, maar dan weer geregeld regen. Haag. daar wordt nog druk onderhandeld over miljardenbezuinigingen. En misschien komt er een akkoord. Sommigen spreken van een wandelgangenakkoord. totempalen over schaduw springen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld, weet jij al meer? Nou, zoals je het nu vertelt, uh, is het inderdaad een wandelgangenakkoord. Uh, uh, her en der in alle fractiekamers wordt overlegd. Vanmorgen begon dat met uh, overleg tussen oppositiepartijen, SP... Christen Unie, of nee, SP niet, sorry. Dat is de enige partij die uh, niet mee onderhandelt. Uh, dat begint dus met D66, GroenLinks. Uh, ChristenUnie. Uh, ja, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, schoof later aan. Dat is toch de partij die wel een beetje aanhikt tegen het bezuinigingsbedrag om uh, aan die 3% norm van Brussel te voldoen. Kortom, het was een spannende boel vanmorgen. Nou ja, het was een goed gesprek om eens te kijken waar we, waar we uit kunnen. Kijk, wij hebben altijd gezegd, wij willen een eerlijke verdeling van de pijn. Deze crisis moet worden opgelost met, een eerlijke delen, met het eerlijk delen van de pijn. Zodat mensen die een klein pensioentje hebben... niet veel meer op achteruit gaan dan hoge inkomens. En uh, ik vind het heel belangrijk uh, om de kans te grijpen nu... om uh, een aantal zaken voor elkaar te ja. krijgen. Zoals bezuinigingen terugdraaien op natuur, op kansen voor mensen. Uh, Echte stappen zetten naar een duurzamer Nederland. Ik vind dat je echt maximaal moet proberen... partijen op hun verantwoordelijkheid uh, aan te spreken. En uh, ja, of dat wat gaat worden, dat... Uh... Dat zal in de loop van de dag uh, moeten blijken. Ik vind het belangrijk dat het akkoord uiteindelijk zo breed mogelijk is. Maar dat zal afhangen van uh, wat partijen allemaal... Uh... Voor rekening willen nemen. Ja, en dat is natuurlijk precies de kern. Want wat wil je voor je rekening nemen voor de verkiezingen? Uh, want de kans is natuurlijk groot dat je er ook meteen op afgerekend wordt. En uh, ja, het grote heikele punt is dan toch, zoals ik net al zei... die 3 norm van Brussel, een maximaal begrotingstekort. Ja, en daarmee hangt natuurlijk samen of je uh, hoeveel je moet gaan bezuinigen. Kom je uit op een bedrag zoals in het Katshuis is uh, berekend... van 14, misschien wel 15 miljard... of zeg je met 8, 9, 10 miljard... Kan het ook wel toe. Nou, kortom, het is uh, reuze spannend. Dit zijn de oppositiepartijen die proberen iets te betekenen samen met de regeringspartijen, waar later vanmiddag ook overlegd zal worden. Ik sprak zojuist Sibrand van Haarsma Buma van het CDA. Nou, het is in ieder geval zo dat we na gisteravond allemaal besloten hebben vandaag verder te gaan. En dat is belangrijk, want er is natuurlijk ook een deadline, en dat is eigenlijk vandaag. En het belang is groot, want het belang is dat we als Nederland aan Brussel kunnen laten zien... dat we de regels die we aan anderen opleggen ook aan onszelf opleggen. Ja, en uh, dan gaat het dus inderdaad uh, voor het beeld naar buiten toe. Naar Brussel, naar de financiële markten, is Nederland in staat de tekorten voor het komend jaar aan te pakken. Maar het blijft natuurlijk relatief, zelfs als in de loop van de middag er een soort akkoord zal komen... is het de vraag hoe het debat zal verlopen, wat dus uh, inmiddels uh, om half vier begint in plaats van drie uur... wordt dus ook later en later. Ja, en dan na de verkiezingen is het maar afwachten... of zo'n pakket aan bezuinigingen in de nieuwe Tweede Kamer... na verkiezingen alsnog zijn steun zal krijgen. Hm. Je, je zei het al, het debat is uitgesteld met een half uurtje. Uh, drie uur was de bedoeling, half vier uh, wordt het. Wa waarom is dat? Nou ja, het heeft natuurlijk alleen maar zin om een debat te beginnen... als je ook weet of enigszins zicht hebt uh, waar je op uit zou kunnen komen. En zolang er hier voor het debat tussen de verschillende partijen... nog gesproken wordt, ja, heeft het weinig zin om uh, die onderhandelingen... in alle openbaarheid... van een kamerdebat voor te zetten. Hmm, ja, dus misschien toch wel moeilijker dan we denken met z'n allen. Ja, zeker. Ja. Breesveld in Den Haag, dankjewel. je wel. Tienduizenden papieren aanvragen voor uitstel van de belastingaangifte... zijn zoek. De aanvragen waren ingediend door duizenden bureaus voor belastingadvies. Het viel de Belastingdienst op dat er veel minder aanvragen werden gedaan... dan vorig jaar. Toen dus is er een steekproef gehouden en daarna bleek dat de aanvragen... wel verstuurd waren, maar nooit zijn aangekomen. Hoe de brieven zijn zoek geraakt is niet duidelijk. De dienst gaat nu honderd telefonisten inzetten om alle consulenten te vragen de uitstelaanvragen opnieuw in te dienen. De Belastingdienst belooft dat er geen negatieve gevolgen zullen zijn voor die aanvragers. Weer terug naar Den Haag, want op dit moment maakt de rechter in het Sierra Leone-tribunaal... het vonnis bekend tegen Charles Taylor, de oud-president van Liberia. Taylor staat terecht voor het geven van steun aan de rebellen in het buurland, Sierra Leone. En tegen Taylor zijn elf aanklachten ingediend, daaronder misdaden tegen de menselijkheid. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is bij het Internationaal Strafhof. Jeroen uh, is al duidelijk of de rechtbank meneer Teler verantwoordelijk houdt. We, hebben, we hadden verbinding met Jeroen de Jager, maar die verbinding is, is weggevallen. Dan uh, gaan we eerst naar het volgende onderwerp. Proberen we zometeen nogmaals contact te leggen met, uh, met Jeroen in Den Haag. In de vissershaven van Harlingen is gisteravond een duiker omgekomen... die kwam in moeilijkheden toen hij een reparatie uitvoerde... aan de schroef van een schip, Wordt de politie. Het duurde vrij lang voor, uh, voor hij boven kwam, hij zat ook niet aan de lifeline. En, uh, nou, zijn vader zat ook aan boord en die vertrouwde het op een gegeven moment niet. En, uh, die heeft uh, 1 en 2 gebeld en een uh, duik- en bergingsbedrijf uit Harlingen. En die zijn onder water gegaan en hebben de man uh, weer naar boven gekregen. De man leefde nog, maar was onderkoeld geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. Oorzaak van het ongeluk in Harlingen wordt nog onderzocht. Dit is het NOS Journaal, met Dorald Megens. De Nationale Raad voor Vrouwen in Egypte is woedend... over een wetsvoorstel dat seks met overleden echtgenotes toestaat. Volgens het voorstel mag een man tot zes uur na de dood van zijn vrouw... seks met haar hebben. De raad roept het parlement op het voorstel af te keuren. De indiener heeft zich mogelijk laten inspireren... door de ideeën van een Marokkaanse moslimgeestelijke. Die stelde vorig jaar dat afscheidsseks tussen man en vrouw is toegestaan. De kans dat het Egyptisch parlement met het voorstel instemt... wordt klein geacht. In Almere is vannacht een automobilist aangehouden... die met 170 kilometer per uur door een woonwijk reed. De 24-jarige man uit Almere ging er vandoor... toen de politie zijn auto wilde controleren. Dat leidde tot een achtervolging door verschillende delen van de stad. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten en verschillende verkeersregels. En hij bereikte snelheden tot ruim 170 kilometer per uur. De achtervolging in Almere eindigde... toen de man de macht over het stuur verloor en van de weg schoot. Bij zijn aanhouding bleek dat hij had gedronken en dat zijn rijbewijs al eerder was ingevorderd. We gaan het opnieuw proberen. Op dit moment dus de rechter in het Sierra Leone-tribunaal... die het fonds bekend maakt tegen Charles Taylor... de oud-president van Liberia. Jeroen de Jager bij het internationaal strafhof. Jeroen, um, ja, Taylor, die, uh, tegen hem zijn elf aanklachten ingediend. Misdaden tegen de menselijkheid, is er eentje van. Is al duidelijk of hij uh, daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden door de rechter? Nee. Die duidelijk De rechter die is uh, heel nauwgezet uh, alle gebeurtenissen die hem mogelijk zouden kunnen linken aan die uh, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid. Al die gebeurtenissen individueel na te lopen, de tijdstippen na te lopen. Er is wel gezegd, al die gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. En nu is de rechter bezig om te kijken of ook Charles Taylor daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. En uh, ja, dat gaat allemaal heel nauwgezet. Hmm. Taylor zelf is, is erbij. Uh, ja. hoe, uh, hoe gedraagt hij zich? Ja, eigenlijk zoals hij zich tijdens het hele proces heeft gedragen. Strak in het pak uh, ziet hij eruit. Pochette in zijn zak, gouden bril op, uh, strakke rode opdassen aan. Aandachtig luisterend, uh, een gentleman. Af en toe schrijft hij mee. Uh, ja, en uh, zit uh, gespannen te kijken wat het eindoordeel N zal zijn van de rechtbank. Ja, kunnen we dat ook vandaag al verwachten? Als de rechtbank nu bezig is met het opzommen van, uh, ja, van al die, die zaken... waarvoor hij mogelijk verantwoordelijk wordt gehouden. Betekent dat ook al vanmiddag een strafmaat? Nee, we krijgen vandaag alleen maar uh, een uh, vonnis waaruit zal blijken of hij uh, op alle aanklachten, dan wel op een aantal aanklachten, schuldig of onschuldig wordt bevonden. En de straftoemeting, uh, die vindt later plaats. Horen we later meer van jou. Dankjewel, Jeroen de Jager. Ja, het Nederlands Auschwitz-comité dreigt met een boycott van de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, als daar een omstreden gedicht wordt voorgedragen volgende week. Het gedicht Foute Keuze, zo heet het, is van een jongen van 15. Zijn uh, oud-oom zat bij de SS. Uh, de jongen is uitgekozen als winnaar van een gedichtenwedstrijd... van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En de winnaar mag ieder jaar zijn gedicht voorlezen... bij de Landelijke Dodenherdenking. Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz-Comité. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft dat gedicht gelezen? Ja. Vanzelf. Uh, wat, wat stoort u eraan? Nou, wat me eraan stoort is dat het uh, prachtige prachtig gedicht kan elk moment uh, in het jaar gelezen worden, maar niet op 4 mei. Omdat je daar toch in het gedicht uh, worden keuzes, wordt er iets voorgedragen met een goede intentie ook waarschijnlijk van de scholier. Maar uh, er staan dus dingen in dat je zegt, dit kun je niet dus doen. En het eindigt met de zin dat ook, uh, ook zijn oom mogen we niet vergeten. Mm -hmm. Dat is prachtig voor zijn familie. Maar voor de vele slachtoffers zal het verder een zorg zijn of die oom wel wordt gedacht of niet. Ja. Maar hij, hij, heeft, hij, hij zegt ook heel duidelijk in, in het begin van het gedicht. Uh, die oudom heeft een verkeerd leger gekozen met verkeerde idealen. Ik bedoel, ja, dat, dat maakt toch duidelijk uh, hoe, hoe die erin staat. Jawel, maar dan, dan komt er een hele reeks van zinnen die steeds maar weer nadere uitleg behoeven. Nadere uitleg behoeven en opnieuw, opnieuw. En dat kun je dus, dat kun je wel zeggen na de hand dat je praat. Maar op het moment dat je het gedicht voorleest mm -hmm. is er geen nadere uitleg. Maar dit, dit, uh, dit is toch ook, ook een vorm van oorlogsleed? Dat is ook een vorm van oorlogsleed. Maar dat is een vorm van oorlogsleed van een eigen keuze. Degene die bij de Waffen-SS is gegaan, een, een nazi-regiment wat verschrikkelijke oorlogsmisdaden heeft gepleegd, was een bewuste keuze. Het was een bewuste keuze voor een beter leven, dat staat ook in het gedicht. Hm. En die keuze was om een beter leven te bereiken, om aan het oostgrond te vechten, mensen te doden, Russen. Maar ondertussen ook hele Joodse dorpen uit te moorden. Dat was een bewuste keuze voor een beter leven. Prima. Mogen zij denken, maar hoeven wij op de Dam als slachtoffers niet aan herinnerd te worden? Ja, nou zegt, nou zegt het comité 4 en 5 mei. Uh, het is een moedige keus. Want hij probeert generatiegenoten, die jongen van 15, probeert generatiegenoten. Uh, een, een andere keuze te laten maken. Ja, dat is het uitleg van, uh, van het Nationaal 4 5 Comité. U kunt ook zeggen, wat heeft deze jongen... die hoogwaarschijnlijk best met de beste bedoelingen... over zichzelf uitgeroepen. Hm. He? Voor hetzelfde geld wordt er een vingernaam gewezen... Jij ja, komt uit de familie van waf U zegt, uh, uh, we gaan 4 mei uh, mogelijk niet verschijnen bij de, bij de herdenking... als dit gedicht wordt, uh, wordt voorgedragen. Um, blijft u daarbij? Wij hebben niks te zoeken. Ik heb uh, toch gisteren uh, behoorlijk veel mensen aan de telefoon gehad. Ook overlevenden van de kampen. En er waren dus overlevenden die zeiden van... Ik ga ook niet meer naar de Dam. Ik wil geen nieuwe Dam worden. En dat geeft dus aan hoe diep het zit bij mensen die uh, de oorlog hebben overleefd. En, uh, en dat vinden wij, dat moeten wij ook honoreren. Dit is geen gedicht wat je moet lezen op de, op de herdenking waarbij we de, de slachtoffers van de slachtingen gedurende de Tweede Wereldoorlog herdenken. Hm. En dan is er geen plaats om iemand te herdenken... die die keuze heeft gemaakt. Zometeen bij de NCV en lunch ook aandacht voor dit onderwerp. Ik dank u voor dit moment. Jacques Risshaven van het Nederlands Auschwitz-comité. Goedemiddag. Graag gedaan. Sport. In Tjeljabinski in Rusland zijn de Europese kampioenschappen judo begonnen. Op de eerste dag vijf Nederlanders in actie. Theo Plasjaar, hoe hebben die vijf het gedaan? Als het gaat om de medailles doorrad, dan hebben we nog één kans. Om twee uur Nederlandse tijd Jeroen Mooren bij de lichtgewichten tot 60 kilo nog. Strijdt hij om het uh, brons. Want in die klasse tot 60 kilo was er ook de debutant Mikos Salminen. 25 jaar die uh, kansloos was tegen de oud-Olympisch kampioen Parser uit uh, Oostenrijk. Dan de lichtgewicht dames tot 48 kilo. Daarin hadden we Birgit Ente. Die uh, nog twee mogelijkheden had om zich uh, te kwalificeren voor de Spelen... De laatste mogelijkheid die is nog open... maar de eerste heeft ze verspeeld door verlies tegen de Russische Kondra Trieva... Ente die uh, verloor en uh, die moet dus afwachten... wat er gebeurt bij de andere wedstrijden vanmiddag... en ook bij de Pan-Amerikaanse Spelen... waar nog een Cubaanse haar zou kunnen verdringen. Dus dat wordt uh, afwachten voor Ente die om op gewicht te komen... gisteren de hele dag niets gegeten heeft. Tot 66 kilo hadden we Jasper de Jong. Het was ook de vraag of hij nog uh, zich zou kunnen kwalificeren. Daarvoor had hij het podium moeten halen. Nou, dat is niet gelukt. Hij was kansloos door een eigen fout tegen de Litouwer Koslofs. Stond dik voor, maar liet zich in de slotfase... Verrassen. En Jules Fransen tot 57 kilo. Kansloos in de eerste partij en enige partij tegen Hedwig Karakas uit Hongarije. Theo Blasjaan, dankjewel. En verkeersinformatie. Goedemiddag, Kees Kwaks bij de ANWB. Goedemiddag. Files op de A6 Emmeloord richting Jouren. Twee kilometer bij knooppunt Jouren. Er is een ongeluk gebeurd bij het knooppunt. En daarom is de rechte rijstrook dicht. Op de 58 vanaf Breda naar Tilburg staat tussen Bavel en Gilze 6 kilometer. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Er zou een zogenaamd wandelgangenakkoord zijn over de bezuinigingen. Ook in Den Haag een uitspraak van het Sierra Leone tribunaal... tegen oud-president Taylor van Liberia. Die hoort rond deze tijd het vonnis. En uh, rumoer rond de gedicht verhoorde zojuist het Auschwitz-comité. dreigt met een boycott van de dodenherdenking op de Dam volgende week.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 In het snelle geld duik ik in 25 jaar Hollandse hebzucht. Vanavond, de zorgeloze jaren negentig. En hoe Nederland begint zijn rijkdom te etaleren. Over Emiel Ratelbad, Harry Mens en de glitterfabriek van Joop van den Ende. Een avondje entertainment bij de VPRO om kwart over tien. Nederland 1, het snelle geld. Als u even geen zin heeft in omgevingsgeluiden, sluit u de ramen van uw Audi. Maar wat doet u als u alleen maar schone lucht naar binnen wilt laten?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 Lunch. Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom bij Lunch. Was het gisteren? Theodor Holman die ophef veroorzaakte. Vandaag gaat het over Elsbeth Etty, die beschuldigd wordt van plagiaat. Beschuldigingen van overschrijven passen overigens in een lange traditie. In de Duitse media is ophef ontstaan over atletiek kampioen Ariane Friedrich... een obscene mail die haar door een stok is toegestuurd op haar Facebook plaatste... met naam en toenaam van de verzender. Jetzt hat die Hochspringerin Ariane Friedrich auf Facebook den Namen und Wohnort eines Mannes veröffentlicht, der sie sexuell belästigt haben soll. Ein legitimer Schritt? Ihr Gegenschlag ist umstritten. In het Mediaforum uh, praten we zometeen uh, hoe dat zit. Vraagt dat aan regisseur en televisiekenner Bert van der Veer en presentatrice Naïda Aran Zelo. Of dit terecht is of dat dit allemaal te ver gaat. Superscores hebben we deze week nog niet gezien in de Nationale Nieuwsquiz. Dat kan veranderen. Zometeen schuift de Vincent Thijssen uit Wiegen aan. En we zullen zien hoe hij het doet. Wilt u zelf ook meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en uw nummer naar nationale Dit is Radio 1 Lunch de volksstand van vandaag beschuldigt hoogleraar Nederlandse letterkunde... Jos Joosten, recente Elspeth Etty van Plagiaat. In haar boek Het ABC van de literaire kritiek... zouden twee uh, alinea's staan die overeenkomen met bestaand werk van onderzoekers. Etty zou geen bron vermelden. Ook zou Etty's boek twee alinea's bevatten over de criticus Menno Ter Braak... die bijna letterlijk van Wikipedia zouden zijn overgeschreven. Volgens Joosten zet Etty de feiten onbekommerd naar haar hand... Het geeft toe dat het netter was geweest een bron te vermelden... maar dat er geen sprake is van plagiaat. Meer plagiaatnieuws had het er gisteren al over. Theodor Holman meldde dinsdag in zijn column in het Parool... dat hij verbaasd was over een toespraak van Ad van Liemt. Hij herkende allerlei passages uit een stuk... dat ooit geschreven was door Frits Barend en Henk van Dorp. Van Liemt zou in de toespraak over voetbal in Kamp Westenborg... stukken uit een vrij Nederland verhaal van Barend en van Dorp... uit 1979 hebben overgenomen zonder bronvermelding. Van Liempt heeft inmiddels een reactie naar het parool gestuurd. Hij meldt erin, er was inderdaad geen vrucht van actueel origineel eigen onderzoek. Het was een bewerking van een stuk dat ik in 2010 samen met Marnix Koolhaas schreef... als inleiding in het boek Sport in de oorlog. Als belangrijkste bron voor dat stuk gebruikten we een serie radioprogramma's van de VPRO... over het onderwerp uit 1987. waarin nog veel betrokkenen zelf aan het woord kwamen. Van de negen citaten die ik in Westerbork letterlijk voorlas, kwamen er acht met bronvermelding uit de transcriptie van de radio-uitzending... en één uit het bad Sportchroniek. Is het jadwerk? Vraagteken. We hebben Frits Barend gebeld... maar in deze uitzending wilde hij niet reageren. We gaan nog even verder praten over plagiaat... met docent journalistiek aan de Fontes Hogeschool Theo Derschant. Theo Derschant, goedemiddag. Goedemiddag. De laatste tijd komen er steeds meer plagiaatzaken naar voren. Plagiaat is wat eigenlijk precies? Wanneer is iets plagiaat? Ja, kijk, volgens mij is het plagiaat, uh, is het plagiaat wanneer je uh, andermans werk voorstelt als uh, dat het van jou is. Uh, jatwerk, zeg maar even. Dus je presenteert iets uh, alsof je het zelf gemaakt hebt, maar, maar dat niet het geval is. Maar waar ligt de grens? Is dat bij, bij uh, twee woorden, uh, drie woorden, een zin, uh, twee zinnen, een alinea? Dat kan uh, vrij uh, ver gaan. Dat kan zelfs bij een aantal woorden zijn, als dat hele unieke woorden zijn. Maar over het algemeen gaat het over wat langere tekstdelen delen. Overigens is het interessante van de discussie nou wel of je om te plagiëren of er sprake moet zijn van opzet. Want wat je heel vaak ziet is dat uh, er bronnen achterwege blijven. Uh, gewoon de slordigheid, of slechte journalistiek. Dan is het weliswaar slechte journalistiek, maar nog geen plagiaat. En ik denk dat er van plagiaat, als je van plagiaat wil spreken... echt sprake moet zijn van offset. Ik vergelijk het een beetje met, ik weet niet of het je wel eens is overkomen. Mij wel, dat je bij de supermarkt hebt afgerekend bij de kassa. En je bent al door de kassa en je ontdekt ineens... dat dat kratje bier nog onder in het karretje stond. Ja, dat foutje heb betaald. Is dat diefstal? Ja, moet er voor diefstal offset zijn? Uh, dat is een ingewikkelde vraag, waarbij het ook is dat je maar moet bewijzen... Uh, dat je het mogelijk hebt gedaan. En dat ja. geldt dat natuurlijk bij deze discussie ook. Je moet ja, maar bewijzen dus dat het geen zijn er, was. Supermarkten zijn er vrij simpel in hoor trouwens. Ja, dan moet je toch uiteindelijk betalen. En nogmaals, ook omdat het lastig is om aan te tonen, dat je het niet met opzet deed. Hoe doe je dat met, met jullie studenten op de Fontes Hogeschool? Wij hebben, nou ja, ze krijgen allereerst krijgen ze natuurlijk bij de uh, diverse colleges af vanaf het eerste jaar krijgen ze uh, voorgehouden van wat is nou eigenlijk plagiaat en wat is fraude, want hè, dat kan iets anders euh, zijn. We hebben een plagiaatprogramma draaien. En bij belangrijke stukken, wanneer wij vermoeden van... hé, dit is wel een heel erg soepel stuk, of juist niet... dan nou kunnen we het door een plagiaatzoeker euh, euh, halen... die vergelijkt die tekst met tekst op het internet. Okay. De... Ook zitten, zitten we wel in met een heel lastig geval. Want iedere of heel veel journalisten plagiëren dagelijks. Ja. Eh, er, is een, er is ergens dat een, een, bedrijf geeft een persbericht trouwens. uit... En de jurist zet uh, een eigen kop erboven en plaatst het in de krant. En ja. presenteert het eigenlijk daarmee als eigen werk. Precies, terwijl het ja. niet zijn eigen werk is. Etty werd uh, vandaag beschuldigd van plagiaat omdat ze niet een bronvermelding deelt. Uh, uh, kun je naar je oordeel spreken als je een alinea overschrijft? Of is het in dit geval iets ingewikkelder? Als je het doelbewust doet en je doet het doelbewust om dat te presenteren als eigen werk het is plagiaat. Maar dat is lastig aan te tonen. NRC heeft onlangs uh, gedoe gehad uh, over een artikel uh, dat gebaseerd zou zijn op een verhaal uit de Volkskrant. Um, en die hebben forse maatregelen genomen. Ja, dat gebeurt niet gauw in Nederland. Dat de journalist eigenlijk uh, van het schrijvende werk wordt afgezet, dat is hier uh, gebeurd. Maar ook hier uh, was volgens mij weer de reactie van ja, het is, een, het is uh, een slechte journalistiek geweest. Het achterwege laten van bronnen, maar daarmee was het nog geen opzet. Nou, de vraag is of dat hier zo is. Je zit dan weer in de je, wel of niet de discussie of er wel of niet sprake was van uh, opzet. En dat is toch wel een beetje de, de, de dunne grens waar je iedere keer over balanceert. Okay. Theo, even tot slot en kort graag uh, de zaak van Liemt. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, volgens mij heeft Geliem zelf al gezegd... van ja, het waren misschien achteraf wel netter geweest om toch nog even... zeker omdat de oorspronkelijke auteur ook in de zaal had om dat te vermelden... maar ik geloof niet dat er sprake was van opzet in dit geval. Geen opzet? En dus niet van plagiaat. Misschien van slordig journalistiek, maar dat kan ik niet beoordelen. Goed, dank Theo Dorsant, docent journalistiek aan de Fontys Hogeschool. Opmerkelijk hoorspel vanavond op Radio Rijnmond. Ze zenden Firidis uit, een hoorspel gebaseerd op een science-fiction stripverhaal... van astronaut André Kuipers. Rick Steggerda maakte een bewerking van Kuipers verhaal. Dat werd onlangs als voorstelling opgevoerd door het Roodtheater. Vanavond zendt Rijnmond dus de integrale voorstelling als hoorspel uit. En dat klinkt ongeveer zo. Het lijkt niet van ver te komen. Hoor jullie dat? De lucht lijkt te golven. De zender bevindt zich in de buurt van uh, Veridis, commandante. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Hier in het 3D-veld. Kijk, kijk, kijk, kijk. Wat is dat? Het is een een paard. Een gezicht. H het is een mens. Oh. Zeg hartstikke welkom, Trefferan. Dit is Veridis. Nou, we zijn zo blij dat jullie er zijn. Overigens het hoorspel vanavond via radiocontact naar het ISS wordt gezonden. zodat André Kuipers live kan meeluisteren naar het verhaal dat hij zelf heeft bedacht. De Voice of Holland: Holland got talent and the winner is. In Nederland zit kennelijk barstensvol talent. want er zijn talentenshows te over op de Nederlandse televisie. Toch is kennelijk nog niet al het talent gevonden in ons land. want ook Gordon en Chantal Jansen gaan op zoek naar talent in het programma Beat the Best. In Beat The Best strijden kandidaten tegen elkaar in de categorieën humor, dans, variété, beweging en muziek. Angela Groothuis is benaderd om de muzikale verrichtingen van de kandidaten te jureren. Wie deze categorie gaat beoordelen is nog niet bekend. De overige categorieën bedoelen we dan. Beat The Best is bedacht door John de Mol en is te zien op RTL 4. Wanneer is nog niet duidelijk. De Nederlandse publieke omroep is niet van plan om nu al een miljoenen claim in te dienen vanwege de brand in de zendmasten van Smilde en Lopik. Qmusic Music wilde dat wel doen, melden wij gisteren op deze plek. Volgens de NPO is het belangrijkste dat de schade volledig hersteld wordt. Bovendien wil de publieke omroep eerst het onderzoek naar de oorzaak van de brand afwachten. Tot die tijd is het namelijk ook niet duidelijk waar eventuele schade geclaimd kan worden. Op dit moment is presentator Wilfred Kemp in Spanje bezig om verhalen te zoeken voor zijn programma over Santiago de Compostelio. Kompostel ja. Hij loopt er samen met zijn cameraploeg een paar dagen mee op de route... op zoek naar mensen en verhalen. En ik heb hem nu aan de lijn. Wilfred Kemp, goedemiddag. Goedemiddag. Waar lijkt het programma het meest op? Op de wandeling of op Hello Goodbye? Ja, nou, zit er een beetje tussenin. Nou ja, heel goed bij. Eigenlijk niet. Want uh, mensen vertrekken niet ergens uh, naartoe. Um, maar het is wel uh, ja, de verhalen, zeg maar. Dus we proberen hier verhalen, uh, zeg ik wel, het liggen hier op straat, Allerlei mensen die uh, gaan lopen. Sommige vanuit alleen een sportieve uh, zeg maar, uitdaging. Maar de meeste mensen toch wel omdat ze... Ja, op zo'n kruis in hun leven uh, staan. En uh, ja, ze zullen nadenken, ze zullen time-out nemen. En ze zullen nadenken: wat wil ik eigenlijk verder met mijn leven? Of wat doe ik met mijn leven? En dat levert eigenlijk altijd mooie verhalen op. Betekent dat je ook een heel breed palet van mensen voor de camera krijgt? Uh, ja. ja, dus het is wel zo dat nu zijn er relatief minder jongeren. Omdat, uh, die zitten nog meestal op, uh, op school. Dus het zijn veel veertigers uh, uh, die zeg maar, halverwege hun carrière zijn. En nadenken van, is dit wat ik verder wil blijven doen? Of wil ik iets heel anders, wil ik mijn leven omgooien? Veel mensen die met pensioen gaan. Dus die, uh, nou ja, die afscheid nemen van hun uh, arbeidszamenleven leven. En nu gaan nadenken, hoe wil ik uh, verder, uh, verder oud worden? Dus nou ja, de gemiddelde leeftijd ligt nu ietsje hoog. Uh, ontmoeten jullie die mensen totaal onvoorbereid? Ga je gewoon draaien en lopen en kijken wie je tegenkomt? Of hebben jullie dat geproduceerd? Ja. Uh, nee. Nee, dus we, komen, uh, ja, we gaan een herbergje in, we staan langs de route. Uh, en daar ontmoeten we de, uh, daar ontmoeten we de mensen. Dat de mensen zijn ook heel erg bereid om te vertellen. Hoewel, ik moet zeggen, nu, deze dag, het is ontzettend koud. Dat, uh, dat valt wel tegen. Dus het is, uh, mensen zijn niet echt bereid om langs de weg... Want vorig jaar hebben we het ook gedaan, hebben we ook uh, afleveringen gemaakt. Het was een prachtig weer, En er zijn mensen... Uh, nou ja, langs de route zitten ja. op een bankje... en dan zijn mensen wel bereid om even wat te vertellen. We merken nu dat we echt uh, herbergjes doen moeten om ze te geven, halen... Geef het feit dat het na het weekend hier eindelijk weer mooi weer gaat worden... heb je een verkeerde keuze gemaakt, Wilfred. Ja, ja, ja maar dan kom ik weer terug. Oh, oké, okay, goed. Dat, nou, <laughs> veel succes, Wilfred Kemp. Uh, wanneer, ja, uh, wanneer is je programma voor het uh, eerst zien? Uh, de, deze aflevering wordt op 20 en 27 mei. Zondagavond, 11 uur, wordt uitgezonden uitgevonden, Nederland 2. Wilfred Kemp, dankjewel. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de is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 Ja, met vandaag aandacht voor een onderdeel van, de, van mijn jeugdtrauma eh, zal ik wel zeggen. Mijn moeder was gek op het programma van de oze Walden Rasmussen. Ze was de vrouw van Willy Walden. Samen eh, met Piet Muislaar vormde hij ooit het duo Snip en Snap. Eh, Walden en Rasmussen die hadden in de jaren 70 en 80 een razend populair radioprogramma Raad een Lied of Niet. Eh, de tros, dat moest ik dus als kind elke week weer horen. Ook een hond Douchka zat in de studio en speelde een prominente rol in de uitzending. In Raad een Lied of Niet werd een cryptische omschrijving gegeven van een bekend Nederlands liedje. En dan mochten luisteraars, na het sturen van een postkaart... jawel, een postkaart, bellen met de oplossing... die vaak zingend werd gegeven. Maar vooral de opening van het programma... zal velen nog bekend in de oren klinken. Raad een lied, raad een lied. Ook al raadt uw liedje niet, is dat geen reden voor verdriet. Niet toch wel, het is maar spel. Als u in de stemming bent, is het beste dat u een kaartje zendt... naar de Tros Radio. Goedemiddag, hier zijn we dan met ons telefoonspelletje. Praat een lied of niet. Presentatie, Willy Walde, Geassisteerd door zijn vrouw Ose Rasmussen. Productie, Louis Duze. Praat een lied of niet. Goedemiddag, alle lieve mensen in het land die naar ons luisteren. Goedemiddag, allemaal. Het een beetje winters Hilversum. Zitten we hier in de studio, helemaal compleet met Ozen naast me en Tushka voor het raam op zijn stoeltje. En dan natuurlijk aan de telefoon Louis Ducé die vandaag nog een beetje feeststemming is. En daar wou ik eigenlijk mee beginnen. Want de moeder van Louis Ducé, die zit in het zomer bij de nonnetjes... en die was gisteren jarig 90 jaar. Ja. Bij de, ze hoort dus bij de hele sterke. Moeken uh, van harte en nog vele gezonde jaren. Ja, voor mij ook. Richtig heel hart liet te lukken. <laughs> nou, ze verstaat geen deens, maar ze ja, begrijpt wel wat je, je bedoelt. He? He? Radio van vervlogen tijden was dat. Oze uh, Walder Rasmussen is uh, gisteren overleden en is 90 jaar geworden. Haar man Willy Walders stierf in 2003 op 97 geleefd leeftijd. Dus ze beiden horen beide hele sterke. Dit is Radio 1. Lunch. Met ons mediaforum Bert van der Veer, regisseur televisie kennen. Dan trek je altijd een gezicht, Bert. Nee, deze keer niet. Goed zo. En uh, Naida uh, aurang presentatrice vandaag voor het eerst. Naida, welkom. Dank je. Uh, jij kreeg landelijke bekendheid uh, met jouw programma De Halve Maan... toen uh, die fijne imaan Haddad aanschoof uh, en jij weg moest. <lacht> ja, ja. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ach. Uh, het is goed dat het programma daar zoveel aandacht door heeft gekregen. Dus dat is goed. Het heeft een vuur in me wakker gemaakt dat... Uh, als het gaat om de positie van de moslimvrouw... er nog veel werk te doen is. Niet zo onbescheiden. Ik bedoel, Je deed het geweldig. Je ging in het publiek zitten, je bleef bij het gesprek... je bleef beleefd, je bleef alert. Dat heb je gewoon heel goed gedaan. Nou, Kijk, die veer kan <lacht> ja, nou, nou, nou, nou, nou. <lacht> je... die veer kan je wel van het vak uh, nemen. Je doet dat samen met Aad van de Heuvel. Hoe gaat dat, uh, de, de oude maestro? Ja, leuk. Aad is hartstikke leuk. Ik vertelde net... Ik had in het begin wel het idee... je hebt te maken met twee uh, andere generatie televisiemakers... En dat is best uitdagend, van hoe vind je elkaar daarin? Want en je bent, hoe oud ben jij? Oh, moet ik dat hard ontstaan? Nee, dat maakt me niet uit. 38. Ja, ja. Nou, dat, dat, dat scheelt nogal inderdaad, toch? Met Aert is... Ja, aard is... Ja, een, Be 60, het begin 70, denk ik. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Maar wel leuk. Ben jij een... Uh... Een fan van de maan, ja? He, he, he. Nou, fan is een beetje overdreven. Ik vind het een, een heel, heel aardig programma... waar als er 10.000 euro extra bij kan... nog net iets meer van te maken valt. Maar ik heb vooral uh, een soort van ergernis... dat je dit soort programma's die gewoon goed journalistiek zijn en nuttig ook zijn... dat die op een obscure plek op de vrijdagmiddag uh, worden uitgezonden. Dat vind ik echt onzin. Het ja. programma, Ik begrijp van ieder dat ze niet zeker weten of het programma volgend seizoen doorgaat. Maar als het doorgaat, laat het dan op de zondagavond om 11 uur komen. En dan is er maar iets minder RKK op die plek uh, van Santiago ja, de Compostela. Hartstikke goed. <laughs> ja, dus is goed. Nou, we gaan het afwachten. Maar de toekomst is niet helemaal zeker. Dus... Nee, het, het lastige is, wij worden wij, het is een programma van de NTR... maar de halfman wordt betaald uit de oude moslimgelden... En het is gewoon nog onduidelijk. Klinkt het goed? De oude moslim? Ja, de oude moslim oude, oude bossen maken, ja. Maar goed, er is ook weer een moslimomroep omroep in, in de oprichting. Misschien dat het ook daar. Ja, dat is Allemaal nog ondaar. In de Rijke geschiedenis. Kan. Ja. Zo, ja, ja, precies. Ze, ze kwamen en ze gaan. Ja. Goed, we gaan zo meteen verder praten. Onder andere over de actie van de, de Duitse Atleten. Waar we straks ook al een beetje aan gaan besteden. En haar, haar wraakactie, zal ik maar zeggen. Uh, naar de hoofdpunten van het nieuws met Torald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Den Haag praten de fracties in de Tweede Kamer over manieren om uit de impasse te komen. Over de bezuinigingen zijn allerlei overlegjes tussen verschillende fracties met steeds wisselende combinaties. De Nederlandse overheid vraagt te veel geld voor een verblijfsvergunning. Dat heeft het Europees Hof vandaag bepaald. Op dit moment liggen de kosten voor een verblijfsvergunning tussen de 188 en 830 euro. Volgens het Hof schrikt mensen met weinig geld dat af om een vergunning aan te vragen. De Belastingdienst is tienduizenden papieren aanvragen voor uitstel van de belastingaangifte kwijt. Het zijn aanvragen van bureaus voor belastingadvies. Hoe die brieven zijn zoekgeraakt is niet duidelijk. De Belastingdienst zegt dat er voor de aanvragers geen negatieve gevolgen zullen zijn. En het Nederlands Auschwitz-comité dreigt met een boycott van de dodenherdenking op de Dam... als dan volgende week een gedicht wordt voorgedragen. Het gedicht Foute keuze van een 15-jarige jongen wiens auto bij de SS zat... is uitgekozen als winnaar van de gedichtenwedstrijd van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De winnaar mag ieder jaar zijn gedicht voorlezen bij de landelijke dodenherdenking. Stand.nl over een uur op deze zender gaat ook over deze zaak. Dat is over de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen momenteel een aantal buitjes voor. De temperatuur ligt nu rond de graad of 13. Vanmiddag ontstaan er op steeds meer plaatsen in het land, een aantal buien. En daar kan later vanmiddag ook lokaal onweer of hagel bij voorkomen. Het blijft verder wisselend bewolkt met slechts af en toe wat zon. Het wordt vanmiddag een graad of 15 aan zee tot maximaal 17 graden in het binnenland. En daarbij staat er wel een stevige en ook vlagerige wind uit het zuidwesten. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig, aan zee tijdelijk krachtig tot hard. Vanavond neemt de wind af, ook verdwijnen de meeste buien... en vannacht is het overwegend droog met minima rond een graad of 8. Morgen vrijdag dan zien we een afwisseling van wolken en zonnige periode. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt gemiddeld een graad of 17. In het weekend wordt het dan weer wisselvallig met elke dag kansen op buien. Maar op Koninginnedag lijkt het weer te verbeteren en uh, gaat de temperatuur richting de 20 graden. ANWB verkeersinformatie viel op de A6 en richting Jouwen. Voor kopen Jouwen staat 3 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Lopt a 9, Amstelveen, Alkmaar, Verklopend Velzen, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Het Bert van de Veer, regisseur en uh, Naida Arangzep, presentatrice. Laten we eerst beginnen over de plagiaat kwesties, want de plagiaatbeschuldigingen die vliegen ons om de oren. Vandaag uh, ging het dan weer over uh, Elsbeth Etty. Uh, Bert, hoe kijk je er tegenaan? Nou, als je Bert van der Vier plagiaat googelt, kom je ook wat tegen. Dus ik, heb er, ik ben een ervaringsdeskundige zelfs. Ik heb in de, in de TV10-tijd, 1989, toen de commerciële televisie in Nederland begon... heb ik aantekeningen bijgehouden van wat er destijds allemaal zo gebeurd is. En enig jaar later was een collega van me, Peter Contant... van plan om een boek te schrijven over de commerciële televisie. En die wilde mij interviewen. En ik zeg, weet je wat, je mag mijn aantekeningen wel gebruiken. Ik was destijds programmadirecteur van RTL 4. Het leek me niet echt verstandig om in dat stadium een onthullend boek te publiceren. Dus ik dacht, nou, prima, gebruik jij mijn aantekeningen. Dat heeft hij gedaan. Dan mag je mij, wat mij betreft mij gewoon overschrijven. Af en toe is een woordje veranderen, et cetera. En enige jaren later schreef ik zelf een boek uh, over televisie... en gebruikte diezelfde aantekeningen weer. En toen werd ik ervan beschuldigd dat ik van hem gejat zou hebben... terwijl hij van mij met toestemming geleend had. Oh, dus dan zie je hoe, hoe ingewikkeld dat plagiaat kan zitten. Het interview wat je voor half één had, is natuurlijk volslagen terecht. Het is, uh, wat is de opzettelijkheid erbij? En, uh, en dit is dan nog eens een, een variatie daarop. Nou, maar beschuldigde echt. hij jou ervan? Nee, nee, nee. nee het was dat... iemand, inderdaad iemand met zo'n zoekmachine... Die, uh, ja. die, die echt per passage echt exact wist aan te wijzen wat er allemaal verkeerd... Uh, wat er allemaal en concept... heeft hij toen verteld hoe het wel zit? Ja, doen? Peter heeft destijds okay. ergens gezegd van... Nee, ik heb absoluut gebruik mogen maken. Maar ja, je staat toch gebrandmerkt. Dat ja, is, en dat, is, dat is, is gewoon best irritant. En zeker in de digitale tijd, als zie je dat maar eens van internet. Ja. ja, je krijgt ja. het gewoon niet af. Heb jij het idee naar ieder dat er een beetje sprake is van een soort heksenjacht? Of denk je van nee, het gaat wel degelijk. het is belangrijk dat we hier aandacht aan besteden? Nou ja, je, de redactie van dit programma vroeg dat vanochtend mij. En toen dacht ik, heksenjacht, dat zal wel niet. Toen ging ik googlen en dacht ik, oh ja, er zijn inderdaad wel heel veel gevallen. Ik heb het idee dat het komt en gaat. Dan heb je weer een periode dat we het heel veel hebben over wel of geen plagiaten En dan gaat het weer weg. Ik denk wel dat nu met uh, de opkomst dat social media zo populair is. Mensen twitteren van alles. En er zitten soms best originele gedachten bij. En daarvan denk ik wel, dan wordt het nog mm -hmm. ingewikkelder om te kijken wat is wel of geen plagiaat. Ja, en ik denk ook dat het door die, die universitaire rellen ook tot stand is gekomen. Die heeft, dat die proefzet, dat mag natuurlijk echt niet overschrijven. Ja. En het is ook duidelijk natuurlijk dat het tegenwoordig technisch gewoon veel meer mogelijk is. Om maar op een paar knoppen te drukken. als je er verstand van hebt wat ik niet heb. En, en je kan een plagiaat zoekmachine ja. uh, inschakelen. Dus ja, de, de technologie heeft ook een beetje geholpen. de Chant uh, van de Fontes Hogeschool, die zei net. Ja, in feite plagiëren journalisten natuurlijk aan de lopende band. Er komt een persbericht binnen, uh, je tikt het ongeveer over, je zet je naam erboven en baf. Ja. Dat is ook zo. En je ja. doet het ook heel snel, uh, dat geldt ook weer voor mij een beetje. Ik heb wel eens dat, dat ik ergens een stukje lees dat ik denk van hé hey, interessant en dan tik ik het over of et cetera. En drie jaar later kom ik dat stukje weer tegen en dan denk ik van wees, ik kan het in deze tekst eigenlijk wel kwijt. Terwijl ik me op dat moment niet meer realiseer dat ik het destijds ooit overgetikt heb. Het ja. is, is niet zo ja. eenduidig uh, als iedereen altijd maar denkt. Kijk, heb los van teksten. wat denk ik nog ingewikkelder is, als het gaat om ideeën. Want soms dan ja. hoor je iets en ben je geïnspireerd... door wat de ander zegt of schrijft en je gaat door. Dus dan ga je zelf erover nadenken. Dus van 1 plus 1 maak je 3... En dan, dat kan soms heel lastig zijn. Van, wat, wie is nou de, is ja, nou de echte van eigenaar van het idee? Ja, daar weet je alles van. Bert, met brainstorm-sessies en formats van ja, televisieprogramma's... daar ja, zijn dat... oorlogen over gevoerd. Ja, absoluut. En die zijn ook zelden gewonnen door degene die klagen. Gek, het is heel opvallend. Ja. Dat is bijna nooit, nee, zelfs nee. een hele extreme gevallen, nee. wint zelden degene die ja. het soms zelfs op papier ja. gezet heeft. Ja, absoluut. En die zegt, ik ben de eigenaar van het idee. Goed, laten we het gaan hebben over, over Duitsland. Ariane Friedrich, de Duitse atlete, die, die had te maken met een digitale stalker. En die dacht, uh, want zij is ook politieagenten... weet je wat, ik zal je hebben, vriend. Naida? Ja, lastig. Kijk, ze heeft zijn naam en zijn woonplaats heeft ze op Facebook gezet. Nou, denk ik dat waar je het zet wel iets uitmaakt. Heeft het niet op de voorpagina van, van een landelijke krant gezet. Facebook kun je zeggen, dat is iets van je vrienden, van bekenden. Nee. Ja. Maar het is een ingewikkeld. Er maakt moet... daar gehakt van, denk ik. Want het is behoorlijk open, openbaar inmiddels. Ja, maar aan de andere kant, als hij het herhaaldelijk heeft gedaan... en ze heeft van alles geprobeerd. Ik weet bijvoorbeeld in Israël, daar doen ze... hebben ze een zogenaamde life van, een lijst van wifebeaters. Dus mannen die, uh, die daders zijn van huiselijk geweld... en als die dat blijven doen, dan wordt er een lijst opgemaakt... waarop gewoon je met je naam in je woonplaats staat. In de hoop dat daarmee uh, eigenlijk de mensen om je heen je erop afrekenen. Ja, de vraag is, helpt het. helpt dat. Ja, nou, ja, uh, ja, dat is de vraag. Ja? Ja, ik dacht in eerste instantie dat er een soort van opsporing verzocht was. Toen las ik het bericht wat beter en ik begreep dat inderdaad naam en adres bij die vrouw bekend zijn. Ja. Wat dan weet je, het schetst misschien een klein beetje de, dat de aanpak van zo'n zo stalker niet, niet deugt. Want normaal gesproken zou je toch zeggen van, Aangister. hij zal ze een rechtmatige straf al gekregen hebben zonder dat zij maar de schandpaal hoeft te krijgen. Laat even een parallel trekken. Het is, het is niet helemaal hetzelfde, maar er zit wel een soort van parallel. Wat er in de wereld daardoor gebeurde. Um, ja. Er wordt vervolgens daar worden beelden getoond van de wedstrijd van Herenveen. Een voetballer komt van het veld, geeft zijn shirtje aan een kind, een kind rijkt naar dat shirtje. En een moeder daarnaast gisteren dat gist shirtje uit handen van de uh, voetballer en geeft aan haar kind. Ja. Grote opschudding, uh, want uh, jonge jongen wat een gemeen, gemeen loeder was dat. Dat was mm. ongeveer de teneur. Van, heb je het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Jij hebt het al gezien, Bert? Ja, nou, kijk, de, de interpretatie van die, van die beelden... Die, die, de mijne is dezelfde als die de beelden doorgemaakt heeft. Namelijk, ze wilde het shirtje overhandigen aan een jongen met een rood jackie... en een, een, een tang van een, van een uh, huismoeder uh, ter plekke. Een moeder. Ja, jat dat shirt weg voor haar eigen kind. Ja. Dat is wat ik ook zag. Precies, nou, maar Alleen, zo, zo, ik kan, ik kan zo het, werd het ook besproken. Ik kan het daar met Jesus. jou over hebben. Maar op het moment dat je, dat, dat je zo'n vrouw aan de schandpaal nagelt... in een televisieprogramma waar meer dan een miljoen kijkers naar kijken... dan denk ik toch dat ze misschien bij de door zich... de afgelopen dagen iets meer bewust zijn geworden van hun eigen verantwoordelijkheid. Nou die ja. vrouw heeft, het was, het mm -hmm. was dus uiteindelijk heel anders. Ze had afgesproken ja. met die voetballer. Ja, wat, precies, nou ja, wat, wat ze de ja. door deed, sorry Bert... Dat ik in de van, is inzoomen op haar gezicht. Maar <coughs> dus herkenbaarder dan herkenbaar maken. Die vrouw ja. heeft een helft de ja. time gehad, wat bleek gisteren. Ja, de, gisteren bleek dat ze had afgesproken met Dost, heet die, geloof ik. Ik ben niet zo'n hele grote voetbalkenner, zeker niet als het om Heerenveen gaat. Maar die had afgesproken dat hij dat, dat shirt aan die vrouw zou geven. Dus het was, het was haar rechtmatig eigendom. Ja, dan ligt het dan toch inderdaad net even iets anders. En dan heb je zo'n zo vrouw wel een ontzettende rol. Ik hoop dat de wereld daardoor haar wel een ongelofelijke bosbloemen heeft gestoord. Nou ja, Matthijs beklaagde zich er bijna in Duits. Ik ben zeggen dat, dat er veel malicieuze mail was binnengekomen. Malicieus kwaad aard. Ja, dat roep je dus op. Maar dat hebben ze zelf opgeroepen. Dat roep je er zelf op, ja, ja. precies. Ja. Goed, nou ja. Een wonderlijke, wonderlijke gang van zaken was dat. Maar goed, dan zie je wel wat de digitale uh, uh, schandpaal kan doen. Wat wilden ze daar eigenlijk mee bereiken? Of? Geen ja. idee. Nee, het zat in de tv-draaid door. Dus het was eigenlijk ja, niet het was bedoeld gewoon dat was een als een uh, vrolijk uh, itemje. Alleen ja, voor die vrouw was het niet zo vrolijk meer. Die werd in de supermarkten. Of ze namelijk een je pils wel of niet ontvreemd. Al aangezien als een uh, enge kleptomaan. <laughs> nee, ja, jij bent de televisiemaker. Uh, dinsdag hebben we het in deze uitzending gehad. Uh, niet met jou, maar wel gehad uh, over de daling van de kijkcijfers in Amerika. Er wordt heel veel on demand gekeken. Zoveel dat de kijkcijfers van de grote netwerks echt, echt fors omlaag gaan. Uh, nu heeft uh, Christian van Killo van uh, het Belgisch-Nederlandse bedrijf De Persgroep... in de morgen uh, gezegd dat het helemaal niet goed gaat. En dat uh, zij daar ontzettend veel last van hebben van dat on-demand kijken. Ja. Sterker nog zei hij het hele uh, businessmodel. Het is levensbedreigend voor het huidige televisiemodel. Ja, dus dan moet je gaan kijken van... hoe zorg ik ervoor dat ik die kijkcijfers anders ga meten? Kijk, je kan dat tv-on-demand niet meer terugdraaien. Dat is er. Kijk, Je kunt heel veel programma's bij uitzending gemist terugkijken. Nou goed, die kliks die kun je dus meten, want dat wordt gewoon gemeten. Dus ik denk, ja, je kan nou heel veel zielen gaan doen van... oh, dat is niet goed. En, daar, en wat moet, Je moet gewoon opnieuw gaan kijken, die kijkcijfers, hoe worden die gemeten? Sowieso is natuurlijk dat hele kijkcijferverhaal. moet je kritisch naar blijven kijken. Wie hebben die kastjes, ja. hoe wordt dat gemeten, et cetera. In Nederland wordt het wel gemeten, Bert. De, de, het uitgestelde kijken. Want om die man betekent deels ja, maar, digitaal... maar deels kun je het ook gewoon zelf opnemen. En daar hebben ze natuurlijk het meeste last van. Want dan ja, spoel je de reclames Ja, Natuurlijk, maar, maar ik, ik, ik vind dat wat, wat van Tillo als slecht nieuws presenteert... ben ik geneigd goed nieuws te noemen. Het betekent dat er in Amerika door de betaalzender... steeds meer prachtige series worden gemaakt. Uh, als Madman of HBO. Game of Thrones, uh, dat soort series. Dat, dat, dat is mogelijk omdat mensen dat video de demand kopen... of de DVD's kopen, et cetera. En het betekent tegelijkertijd dat de goede oude televisie... zoals wij die kennen, Frank, jij en ik, we zijn goed ouder... <laughs> dat, dat, dat, dat, dat die een stap zal moeten maken naar, naar, naar wat die televisie uniek maakt. En wat die televisie uniek maakt, is dat het levende televisie is. DVD's zijn dood, uitzending gemist is ja. dood, ja, Neem zo'n avond als gisteravond. Je begint om 6 uur met RTL Nieuws. Je gaat naar RTL Boulevard. Je gaat in de weer daardoor. Je kijkt een voetbalwedstrijd. Je kijkt nieuwshuur. Ja. Je kijkt Paul Witteman. Dat is allemaal levende ja. televisie. En dat en moet je die, ook dan zien. Ja, en die kans zal het steeds. Zoals jullie op vrijdagmiddag ook live zijn. Die kans zal het steeds meer opgaan. En levende televisie is, wat mij betreft, ook college tour. Om maar eens wat te noemen hoor. Dat hoeft niet per se. Of 24 ja. uur met Wilfried de Jong. Maar dat soort televisie. Maar leven is je dan live. Bij, volk, live, bij ja. live. Maar oh, het, kan ja. ook urgent, urgent, het kan ook een urgent soort televisie. van. van, van, van op de tijdgeest ademen, om Precies. het zo maar eens te zeggen. Maar moet dus als maker iets doen... Ja. waardoor je zegt van... Uh, je moet het nu zien, je moet het live zien. Ja. Ja. En, en als nieuws... je dat niet doet... heb je een deel van de beleving van dat kijken gemist. Maar dus moeten makers zich ook meer gaan richten erop. Natuurlijk. Ja, maar dat is ook televisie, ja, met, is een ook. televisie met een hoog koffiemachine gehalte. En daarom bracht de wereld daardoor... dat bericht over dat shirtje ook. Omdat dat het nieuws is, een berichtje, een filmpje... Ja. met de een hoog door... koffiemachine Ze dus zijn de meester erin, laten we wel wezen. Ja, absoluut. Ja. Maar, maar het, kijk, en het goede nieuws is ook nog eens een keer, dat dit soort televisie goedkoop is om te maken. Relatief goedkoop. Ik bedoel, het is echt absoluut goedkoop. En dit soort televisie? Nou, uh, talkshows, om maar eens wat uh, te noemen, uh, die, die zijn een vijfde van, van een dramaserie. Nou ja, lekker dan. Meer talkshows, meer levende televisie. <laughs> nou, Ida, wat, hoe zou jouw uh, ideale, urgente programma eruit zien? Of oh. de halve maand al een aardige stap in de goede richting? Ja, de halve maand is wel iets wat je op dat moment moet zien, op een beter tijdstip... Ja. Ga je ons bij helpen toch? Ja, ja, ik blijf, het ik blijf het roepen. Blijf het heel hard roepen. <laughs> um, nou weet je, ik, ben, ik weet het niet of ik het mee... Aan de ene kant ja, live. En er moet op dat moment iets gebeuren. Maar nog meer talkshows en nog meer wereldrijd door. Nog meer koffie... Hoe noemde je dat? Koffiemachine televisie? Koffie -televisie weet ik, het niet. Koffie ik weet niet of ik daar nou echt heel erg gelukkig van word. Goed. Al eerlijkheid. Goed, Fantillo heeft iets geconstateerd waarvan ik jullie eigenlijk hoor zeggen: achterhoede gevecht en doe er wat aan. Ja, natuurlijk, ja. dat is ook zo. Maar goed, het is ook afzakelijke zakelijke krantenman, dus je kunt hem niet kwalijk nemen dat zijn visie op televisie nog niet helemaal uitontwikkeld is. <lacht> en, het, en het was geen plagiaat, deze opmerking, want die heb je nu voor de, deze bedacht. Ter de plekke bedacht ook. Pet <lacht> ja. van der Veer en uh, Naïda heb hartelijk dank beiden en uh, tot de volgende keer. Dank, dank je. Gaan. We gaan uh, zometeen de, de Nationale Nieuwsfeer spelen met een uh, nieuwe kandidaat. En we gaan eerst luisteren naar muziek. Miss Montreal, giving up on you. I'm feeling lost and still My back against the wall We've built it up over time I don't know who you are I'm tired of holding it up I gotta watch it fall Run away, find a way, way Face it all oh Inmiddels is er naast me aangeschoven door het meeges met laatste nieuws. Nieuws uit Den Haag, het internationaal strafhof daar acht oud-president Charles Taylor van Liberia schuldig aan misdaden, zoals het leveren van wapens aan rebellen in Sierra Leone. Dat is zojuist bekend geworden. Meer details volgen zometeen om 1 uur in het Nieuwsbrotein. Taylor is aangeklaagd voor misdaden in Sierra Leone. Het is voor het eerst dat een internationaal hof een vonnis uitspreekt tegen een voormalig staatshoofd. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. We gaan op zoek naar de nieuwskenner van deze week vandaag... met Vincent Thijs uit Wiegen. Welkom. Dank je. Wie dat is Brabant, he, geloof ik. Dat is net uh, nog Gelderland. Het is net onder Nijmegen. Oh, het is net onder Nijmegen. Kijk, ja. daar gaat mijn geografische kennis alweer door de mand gevallen. <laughs> de eerste zin was al meteen helemaal fout. Ja, ja. Geen probleem. Nou ja, je zult het wel vaker horen waarschijnlijk. Ja, het is op de, ren op de grens van Limburg en Brabant dus. Geen probleem. Ja. Goed, um, jij gaat uh, een poging wagen. Uh, ja, ik, heb je intensief voorbereid? Redelijk. Ik heb me vanochtend nog even ingelezen. Gisteravond even goed gekeken op internet. En net nog even de kranten doen. Doorgenomen, dus ja, ik hoop goed voorbereid zijn. Want je weet, wij zijn uh, soms gek op malle malle nieuwsfeitjes, hè? Dus je moet de kranten wel secuur lezen. Ik herken het, je herkent de 72 punten. Dat is de score tot nu toe. Als je lukt om er overheen te gaan, dan uh, maak je zomaar kans om uh, de weekwinnaar te worden. Dat zullen we morgen weten. Uh, en dan win je 300 euro. Nou, wie weet. goed, we gaan, uh, we gaan beginnen. De eerste ronde, uh, nou, heel veel succes. Dankjewel, de Nationale Nieuwsquiz. Tegen Bayern München moet de aanstaande Spaanse kampioen een 2-in-achterstand uit de heenwedstrijd goed maken. Het begint voorspoedig voor Real Madrid. Hens van Alaba, de linksback, en die mist van heel dichtbij. Ik denk dat wij een ploeg hebben die dan, uh, ondanks dat, uh, cool blijft. Bayern München. Bayern ja. München heeft de finale van de Champions League bereikt. Er waren wel penalties nodig om dat te bereiken. Ook na zes minuten lag de bal op de stip, nadat een speler van Bayern onopzettelijk Hens maakte... Wie scoorde deze penalty? Ronaldo. Ben je een voetballiefhebber? Redelijk. Nou ja, dan heb je het redelijk goed. <laughs> ja. Ja, twee minuten later had het eigenlijk 1-1 moeten zijn... maar Arjan Robben die tikte de bal van de meter of twee over. Ja. Uh, in de finale moet Bayern het opnemen tegen Chelsea. Wanneer zal deze pla finale plaatsvinden? 19 mei. Dat komt ook zonder enige twijfel uit. En weet je ook nog waar? Dat is in het stadion van Bayern München. Ja, precies. Klopt, ja. Um, ik lees jou de kop voor uit een krant. Uh, de vraag is, waar gaat die kop over? Je krijgt drie mogelijke antwoorden. Het citaat is dit. Het gaat hem echt niet om het geld. Gaat het over het testament van weile dictator Pinochet is ontzegeld... maar er stond niks in over zijn miljoenen? Tweede optie. Gepensioneerde werknemers willen dat Philips 1,27 miljard euro terugstort in de pensioenkas... Of gaat het drie over Rupert Murdoch? Die verscheen gisteren voor een commissie in Groot-Brittannië. En zei dat hij alleen maar om winst te maken sensatiekranten uitgeeft. Dus het, de citaat was: Het gaat niet alleen maar om winst maken gaat... Euh, als het gaat om sensatiekranten uitgeven. Een citaat was dus: Het gaat hem echt niet om het geld. Ja, het is een gok, maar ik ga voor optie drie, Rupert Murdoch. Ja, ja dat klopt. Helemaal goed. Ja. Komt het NRC Next om aan te geven dat hij echt niet wordt gemotiveerd door winstcijfers, zei hij. Mijn aandeelhouders zeggen dat ik uh, daar naar moet kijken. Uh, ze vinden dat ik al mijn kranten moet dumpen. Goed, de vierde vraag. Uh, de zoon van Murdoch vertelde in een eerder verhoor dat de Murdochs vorig jaar gevoelige en vertrouwelijke informatie van een Brits ministerie hebben gekregen. De minister Jeremy Hunt staat nu enorm onder druk. Waarvan is deze Hunt minister? Geen idee, pas. Doe een gok. Uh, media? Nee, nou ja, nou ja, nee t, ja, cultuur. Dat zal media onder ondervallen. Maar uh, ja, oppositiepartijen eisen nu dat, uh, dat Jeremy Hunt vertrekt. Maar Cameron, de, de premier, die weigert hem te ontstaan. Uh, vier vragen, drie punten. Uh, dat gaat best goed. Ik laat jou een fragmentje horen. Uh, de vraag is, wie is hier aan het woord? We hebben nu een verkiezing uitgezet... omdat het mooi is als iemand daar ook staat met een mandaat. Dat is een van de redenen geweest waarom het partijbestuur heeft gezegd... dat willen we. Ja, ik herken de stem... Je mag eerst zeggen: Het is een vrouw, dat is helder. Uh, uh... Ik gok op spies. Je gokte in ieder geval CDA? Ja. ja, dat is dan wel heel jammer, want het was niet spies. Ah. Het was uh, de partijvoorzitter van CDA. En weet je dan wie ik bedoel? Uh, nee, ik kom er niet op. Het blijft fout hoor, maar. Uh... Ja. <laughs> Rut Peterom was dat. Ja. Oh, ja. Dat CDA-bestuur heeft besloten dat de leden de lijsttrekker mogen kiezen. Dat maakte Rut Peterom uh, gisteren bekend. Achteraf is altijd makkelijk. Ja, de wijsheid van achteraf, ja, ja precies. Tot welke datum kan ieder CDA-lid. dat is de zesde vraag. Tot welke datum kan ieder CDA-lid zich melden om de lijsttrekker te worden? 1 juni? Nee. Nee, dat is, dat, dan moet je in wat heel erg boven het nieuws zitten om dat te weten. Maar het is 4 mei, is het goede ah. antwoord. Ja, dan kiest een selectiecommissie daar twee kandidaten uit. waarvan er eentje op 1 juni wordt gekozen als nieuwe lijsttrekker. Nee. Niet van CDA, blijkbaar. Sorry? Ik ben niet blijkbaar niet... Oh, nou zeggen. ja, je kunt het gewoon als nieuws, uh, nieuws volgen dat weet. Nee, ik wou zeggen dat een vaste beller van, uh, van Stam.nl uh, zich uh, ook als kandidaat heeft gemeld. Daar hebben we het straks in het uh, tweede uur van lunch over. Oké. Okay. Bij de volgende vraag krijg je de kans om uh, bij de drie punten die je nu hebt en nog uh, vier bij uh, te verdienen. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws en de vraag erbij is, wie bedoelen we? Als je denkt te weten, dan zeg je stop en uh, dan wil ik je antwoord horen. Oké. Okay. Vier. Ik werd vaak papi genoemd. 3. Ik spreek graag over mezelf in de derde persoon. 2. Het proces tegen mij kostte zo'n 250... Charles Taylor? Ja, ja. ja dat klopt. Uh, ik hoorde jou eigenlijk al twijfelen... bij de, bij de vorige aanwijzing. Ik ja, spreek ik graag dacht. Mezelf, over mezelf in de derde persoon. Nou, ik dacht bij papi had ik al het gevoel, maar ik denk van nou, Hoeko Java's was ook een nieuws en daar hoorde ik ook wel wat van over. Oh, dat is heel slim van je. Dus ik twijfelde even. Ik denk wacht even. Ja, ja. Ik, werd, ik werd vaak pappie genoemd uh, door de kindsoldaten. Dat is ook een van de elf aanklachten, het inzetten van kind, kindsoldaten. Um, um, ik spreek graag over mezelf in de derde persoon. Uh, met zijn vele gedaanten en zonder zonnebrillen... is Taylor een regelrechte showman. Um, maar wel een showman met bloed aan zanden. Hij is dus voordeel, dat, dat hebben we net gehoord. Um, en het proces tegen mij kostte zo'n 250 miljoen dollar. Al dus zijn aanklagers. En het laatste aanwijzing geweest... na bijna vijf jaar komt het Sierra Leone uh, tribunaal vandaag dus met de vonnis. Nou, dat hebben we net gehoord. Jouw nieuwsfactor is uh, uh, daarmee vastgesteld op 5. Dat betekent dat jij 15 punten moet halen zometeen in de volgende ronde. zal aan de bak moeten. Ik ben het eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het lapje Het gaat tegenwoordig, hier dat het een big bestje. Als, als je apen krijgt, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de Stelling. Een gedicht over een waffen SSR op 4 mei moet kunnen. Een gedicht van een 15-jarige jongen zorgt voor ophef rond de 4 mei-herdenking op de Dam. In het gedicht wordt onder andere gezegd dat een specifieke SS'er ook niet vergeten mag worden. Het Nederlands Auschwitz-comité boycott de bijeenkomst. En het Sidi is woedend. Ze vinden dat de weg uh, ingeslagen is om Adolf Eichmann te gaan herdenken. Moet een gedicht over een SS'er ook op 4 mei uitgesproken kunnen worden? Of is het een slechte zaak dat iemand aan de foute kant van de geschiedenis herdacht wordt op 4 mei? De stelling waarop u kunt reageren is een gedicht over een waffen SS'er op 4 mei moet kunnen. Bent u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070, 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren hashtag standpunt. Het volledige gedicht is overigens te lezen op de site Stand.nl. De stelling is dus een gedicht over een Waffen-SS-er op 4 mei moet kunnen. Om de gast in de uitzending Jan van Kooten, directielid van het comité 4 en 5 mei. Vincent Thijssen, jouw nieuwsfactor hebben we vastgesteld op vijf. Uh, we gaan uh, de tweede ronde spelen, 90 seconden de tijd krijg je. Ja. In een hoog tempo vuur ik zoveel mogelijk vragen op je af. Als je het niet weet, dan zeg je pas. Is goed. En dan krijg je het altijd door. Succes. Dank je. De Nationale Nieuwsquiz. Twee leidinggevenden van de kinderopvang. In welke plaats zijn er misstanden uit hun functie gezet? Uh, pas als je het niet pas. weet. Hoorn, een deel van welk station is gisteren ontruimd vanwege een verdachte rugzak? Pas. Amsterdam Centraal. Welke wielrenner is er voor het eerst in drie jaar... bij de Nederlandse wielerselectie gevoegd? Westra. Nee, Thomas Dekker. Welk land is boos vanwege een reclamespotje van de Nederlandse energiemaatschappij? Uh, Oekraïne? Klopt. Welke organisatie roept de politiek op de dierenpolitie niet af te schaffen? BVV? Dierenbescherming. Oh, de dieren... Scotland Yard heeft Portugal gevraagd... om het onderzoek naar de verdwijning van Wie te heropenen. Pas. Madeleine Neken. Oh. Wie opende gisteren een tentoonstelling in het Duitse paleis Oranjeboom? Pas. Koningin Beatrix, de premier van welk land is veroordeeld... voor minachting van het hoogste gerechtshof? Uh, Libië. Pakistan. Pakistan. Welk computerspelletjes, welke computerspelletjesgigant heeft voor het eerst... in zijn bestaan verlies geleden? Nintendo. Klopt. Een Duitse jager heeft bekend dat hij bij Keulen... wat voor dier heeft doodgeschoten. Een wolf. Is goed. Wie is van plan volgende week uit de race... om het Republikeinse presidentskandidaatschap te stappen? Uh, Newt Gingrich. Klopt. De publieke omroep wordt verplicht om de kijkwijze... ook toe te passen op welke website? Eh, uh, uitzending gemist. Is goed. Wat heeft een schoonmaker van de Universiteit van Nijmegen... met tekeningen van de kunstenaar gedaan? Hij heeft ze door de papierversnipraak gedaan. Is goed. Er komt een vervolg op. Welke bekende Tom Cruise film uit 1986? Top Gun. Is goed. Bij een fokker op tolen zijn 25 van wat voor verwaarloze dieren weggehaald? Pas. Eh, uh, paarden. Ah, ja paarden. Nou, we hoeven we niet... We hebben het niet gehaald. Je hebt het niet gehaald. Nee. Dat, dat kunnen we... dat, nee, helaas. Je hebt er zeven goed. Dat betekent dat jij een totaalscore van 35 hebt. Um, en uh, dat wil je hartelijk gaan danken. Je krijgt in ieder geval twee kaarten voor de beeld- en geluid experience. Je en uh, de lunchradio en de lunchbox krijg je ook van ons. Dankjewel. Dank dat je was. En uh, nou, het ga je goed. Ja, hetzelfde. Straks zijn we terug met het tweede deel van Lunch na het uitgebreide internationaal. En daarna om half twee zijn we er weer met stamp.nl Een gedicht over een waffen op 4 mei moet kunnen. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV. Koningendag 2012, een feestelijke dag. Wat een prachtige zon overgoot die Koninginendag. Maar er sluimert ook boosheid en onvrede over politiek Den Haag en de aanpak van de crisis. Wat hangt ons boven het hoofd? Als het zo doorgaat dan kom ik achter de graniums te zitten en dat is niet wat de bedoeling is lijkt mij. Was vroeger alles beter? Op de middag van Dag peilen Dit is de Dag en Villa VPRO het chagrijn van brave burgers. Als wij dit nog beschaving noemen, gewoon, moeten we ons doodschamen. Maandag tussen 2 en half 5 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Maak nu een afspraak bij Carglass. Want alleen bij Carglass krijgt u nu bij een sterreparatie of ruitvervanging gratis nieuwe ruitenwissels van Bosch. Bel vandaag nog 088-0406-406 of kijk op carglass.nl. Carglass repareert. Carglass vervangt. Download de iWally-app. En je kunt iets wat nog niemand in Den Haag gelukt is: je aan je eigen begrotingsplan houden. iWally, het mobiele huishoudboekje van iopen.nl.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 Gratis naar de tentoonstelling Meesters uit het Mauritshuis in het Gemeentemuseum Den Haag? Komende zaterdag krijgt u bij NRC Handelsblad een bon voor vrij entree. Koop zaterdag dus de weekendkrant van NRC, nu met gratis toegang tot het Gemeentemuseum Den Haag. Met EON kunt u zaken doen. Daag ons uit. Kijk op eon.nl slash zaken doen. Dit is Radio 1.